...van vriend met het nws journaal In de Libische hoofdstad Tripoli meer dan 1200 lichamen. Het massagraf ligt bij de beruchte Abu Salim gevangenis, waar het regime van kolonel Gaddafi zijn tegenstanders opsloot. Volgens mensenrechtenorganisaties is er in die gevangenis in 1996 een massamoord gepleegd, waarbij 2000 gevangenen zijn omgekomen. Vorige maand werd de gevangenis door strijders van de Nationale Overgangsraad bestormd en werden de meer dan 2500 mensen die er gevangen zaten vrijgelaten. De Palestijnse president Abbas is op de westelijke Jordaanoever als een held onthaald. Hij werd bij terugkeer uit New York door duizenden Palestijnen enthousiast toegejuicht. Abbas diende in New York een aanvraag in voor het lidmaatschap van de Verenigde Naties. Hij vertelde zijn aanhangers Amala dat de Palestijnse lente is begonnen. En ook riep hij zijn volk op tot meer nationale trots.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 In Kopenhagen is de Brit Mark Cavendish wereldkampioen wielrenner geworden. De wegwedstrijd in de Deense hoofdstad draaide, zoals al werd verwacht, uit op een massasprint. Cavendish was daarin de sterkste voor de Australier Matthew Goss. Derde was de Italiaan Cancelara. Het weer veel zon met maximaal van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Morgen tijdelijk iets meer bewolking met plaatselijk wat regen en een iets lagere temperatuur. En vanaf dinsdag opnieuw mooi nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUW.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook komend op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zon. zee, Sandvoort Zandvoort zomerhits. zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. met, met. nu, zondag in Kermerland. De blauwe, we gaan naar het voetbal. En hier is het groepennaam: even aansluiten, er treffer gemaakt. Het is 2-1 geworden, het was een aanval. Linkerkant was Ozon die hem door tikte. Het was Alekrijzenberg die hem erin tikte. dat betekent dat de stand hier 2-1 geworden is. Naar de 100 kwartier te gaan in deze wedstrijd.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 Laten we een keer een uh, nieuw beentje op gaan richten En laten we dat nou niet met de minste namen gaan doen Zo dacht uh, Mick Jagger Natuurlijk uh, liedzanger van de Rolling Stones En hij um, Vroeg onder andere Joss Stone Dave Stewart uh, Damien Marley Zoon van En R.A. Raymond En uh, zo kwam er een nieuw beentje En ze hebben een nieuw album uitgemaakt Super Heavy En de nieuwste single heet The Miracle Worker Leuk plaatje en uh, welkom bij tweede uur, of derde uur alweer, laatste uur zondag in Kenomland. Het is uh, zondag 25 september 2011. Dankjewel Aldo voor je kuppensoep. Ga lekker zitten jongen, want ik heb nog een uh, aantal nieuwtjes. Want uh, Coca-Cola heeft concurrent Pepsi. Voor de rechter gesleep wegens Pepsi's nieuwe gebogen flesje. De drankproducent claimt dat uh, Pepsi met de slanke tij een kopie van zijn klassieke colaflesjes Coca-Cola een schade uh, uh, namaakt. Coca-Cola heeft een uh, schadevergoeding geëist. Ja? Wat is er uh, Ruud? Volgende bericht hè? <laughs> oh ja, oh dat we, dat ja, dat is moeilijk zo hè. <laughs> Sorry, uh, ik ben er niet helemaal bij vandaag. De zware nacht Pamela Ennis wil zich graag inzetten voor de Verenigde Naties. De voormalige Baywatch Bape ziet er ziet een baantje als Goodwill ambassadeur bij de FN. FN wil zitten. Vertelt ze in een interview met de een Britse oké okay En wat wil ze nou doen? Wat wil zij nou doen? Ja, ze is toch blond, ze is lekker en zoveel geheugen heeft ze toch niet? Nee. Dat dus zou je denken. Maar het gaat denk ik veel, veel meer voor, voor, voor, voor de, voor de, de uitstraling, uitstraling van de VN. Dat zou, Inderdaad. Dat heb jij goed gezien, jongen. Ja, ik denk hey. niet zo dom als je eruit ziet. Hij <laughs> nou, ziet er heel slim uit. Uh. Shit. Nee, maar dat, uh, ik, het zal eerder voor de uitstraling zijn voor de, voor de Brains ja. En ver vers vers van de pers van Mark Cavendish De Britse sprinter wint het WK wielrennen Cavendish klopte Matthew Gus uit Australië En André Kuypel um, in de sprint. Het, het was het uh, vlakste WK parcours sinds 2002 De Nederlanders reden een redelijk anoniem WK al Ondernam Johnny Hoogland nog een aanvalspoging in de laatste ronde Maar helaas mocht dat er niet baten het prachtige zomerweer heeft zondag duizenden mensen het strand gelokt. Een heerlijk zonnetje en een strak blauwe lucht brachten vele in een Maar Waar zaterdag een wolkenstrook langs de kust Het strand verpesten was het nu het meest laatste zon, lekker zonnig. Met een zeewatertemperatuur van net onder de 18 graden was het echt een, toch een voor veel mensen gevoelens koud om, te, om de hersenen uit, uit te doen en de frisse duik te nemen. Ja, het terecht, het is natuurlijk heel lekker weer nou, en we Ik zou al... wel, als je je herfstkleren uitdoet Ik wel je zwemboek of je, je bikini aantrekken dat, dat, dat zal ik ook doen, ja is Maar is het over. niet zo in deze tijd van het jaar Dat het water redelijk warm aanvoelt Omdat we nog uit de zomer komen Of is het zo dat we zo'n slechte zomer hebben gehad Ja, het we dit hebben een zo slechte zomer uh... gehad hè? We hebben echt een, heel, een koude zomer gehad nou ja, ik, ik snap het wel, kijk oh, hier ook aan het raam En we zien allemaal mensen in uh, korte mouwen, korte broeken Er loopt nu een man rond met korte, uh, korte mouwen en een, uh, een korte broek Het kan makkelijk En zit, Een uh, leuk meisje met een, een, uh, een kort rokje En het gaat gemakkelijk En uh, op het strand is het natuurlijk heel erg gezellig En natuurlijk heerlijk en uh, nee, morgen wordt het wat minder, maar um, vanaf dinsdag wordt het weer beter weer. En we gaan even kijken naar de tussenstanden in de Eredivisie. Het is um, om half 1 is er 1 wedstrijd gespeeld. AZ Feyenoord uh, eindstand was daar 2-1. De Graafs speelde thuis en begon om half 3 tegen FC Groningen. Stond 1-0 achter tegen FC Groningen, maar staan nu met 2-1 voor. Toch een verrassing. Erkensil Waarwijk tegen NSC Nijmegen. De tussenstand is daar 2-0 voor de Waalwijkers. En om half vijf is er nog één wedstrijd. En dat gaat tussen Excelsior en Vitesse. Zometeen gaan we weer naar Tjerk de Blauw. Bij het verslag tussen Bloemendaal en Nieuw-West FC. De Julia Verlard. Got call.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 Hello. Sarah Barrellis en King of Anything. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je, Je blijft op de hoogte. En we gaan weer naar Tjerk de Blauw bij de wedstrijd Nieuw-West tegen Bloemendaal. En hier had het net 2-2 uh, kunnen zijn. Hier was het Ozan die hem omhaal in een kruising legde, maar de keeper haalde hem net al weg. Nou was het Joost, die schoot hem in, maar die schoot hem net even zacht in. En daardoor kon die keeper hem nog weghalen. Nou staan het alles IJsselberg, die de ballen zijn voet heen. En dan krijgen we nog een vrije trap hier in de laatste minuten van deze wedstrijd. Het is uh, gijs uh, die hem die hem gaat nemen. Gijs-Jan uh, gijs Poelgeesten, uh, gaat mee, uh, Dennis gaat mee, uh, Oscar gaat mee. Alles gaat mee van hoe Er staat er nog een eentje voor uh, achterin, Daar is ze allemaal naar voren. gijs legt de bal klaar. Dus zet er zegt, uh, een beetje naar achteren, de trap mag genomen worden. gijs gaat hem plaats, plaats goed erin. En dan is het, wordt hij uit de mond getrapt daar, dan wordt uit de mond getrapt, uh, of uit de mond gekapt. En toch is het daar weer aan de rechterkant, uh, dat er iemand... Die Weer oppakt. En toch uh, fluit de scheidsrechter. En de scheidsrechter gaat eens dus even kijken wat er aan de hand is. Er ligt een speler van NU West uh, op, op de grond. En dat betekent dat er weer een blessurebehandeling mag komen. Maar dit waren handelijke momenten. Dus hij komt er goed in. En er werd van de lijn getrapt. Ik zeg al net, uh, daar is de Hoosam, aan de linkerkant van het veld. Die pakte die bal goed op. Gooide hem in de lucht. En uh, pakte hem in de lucht. Ook in de omhaal. Schoot hij hem in de kruising. Maar de doelman van NU West. Die kon hem net zijn vingertoppen er tegenaan krijgen. En net was het uh, Joost Hofker die dus uh, ja, uh, goed inschoot. Maar net even te zacht En net ...van de lijn af natuurlijk. Dat zijn die kleine kansjes die je moet uh, gaan benutten in deze wedstrijd. Maar dat betekent dat Bloemenal hier nog steeds uh, met 2-1 achter staat. En dat er nu een, een blessurebehandeling is voor een speler van uh, Nieuw-West. En uh, dat kost natuurlijk weer, uh, weer, uh, weer tijd in deze wedstrijd. De schijntjeachter die gaat uh, wandelen, Die gaat kijken wat er aan de hand is. Die gaat uh, dan naar een speler van Moemenal toe... ...van die bal maar. Want uh, het is ongetwijfeld de schijntjeachterbal omdat hij hem afloot. Ik weet niet wat de uh, scheidsrechter gaat doen. En dat betekent dat er een wissel moet komen aan uh, Nieuw-West. Uh, maar ja, dan uh, gaan we een speler... Uh, Wordt klaargemaakt dat hij het in kan. Deze kan niet verder meer. Dat is uh, de nummer 15. Nu Westen uh, had al een paar keer uh, krampverschijnselen. En dat kon je duidelijk zien bij de spelers. Dat ze uh, dus op is in deze wedstrijd. En dat Bloemenau net even te laat is gaan drukken. En te laat is gaan voetballen. Dat kunnen we gewoon duidelijk stellen. Want in de tweede helft uh, zet al meer druk. En komen de kansen ja, door de fout natuurlijk. Die daar vlak in het begin van de tweede helft was. Tussen Dennis Hoes en tussen Daan Kerkman. En daardoor uh, verlies je deze wedstrijd. Anders had je nog een punt gepakt. Nu moet Bloemenau nog gaan hopen dat ze in die laatste minuten. Alsnog dus een call kunnen gaan maken uh, Hier in deze wedstrijd Hier in, in Amsterdam bij Geuzenveld En uh, de schijtse Die staat er nog steeds bij om te kijken van Wat gaat er gebeuren En dat betekent dat nu die, die wissel kan gaan, gaan, gaan, gaan komen Maar hij moet er nog uit En dan uh, komt de nummer 9 erin En dat is uh, 15 jaar gaat van het veld En de schijtse die staat nog steeds met die ballen maar Ik weet niet wat hij nu gaat doen uh, of die hem nu direct afsluit, of dat hij nu alsnog dus een uh, scheidsrechterbal gaat, uh, gaat geven. De nummer 15 zal dus inderdaad weg moeten van het veld. En uh, die loopt met de verzorger uh, achter het doel nu langs. En dat betekent dat de scheidsrechter nu het spel kan hervatten met een scheidsrechterbal. Daar uh, staat bij Toonberen. Toonberen die, uh, die die bal uh, zal gaan proberen te veroveren. De scheidsrechter laat hem over naar Nu West. Lekt dan keurig terug. En dan is het daar Nu West die Laat Helemaal in de achterhoede. En Sebastian Thomas die die bal kan oppakken. Sebastian Thomas naar uh, Alex IJsberger. Alex heeft Die bal is er goed geplaatst. Dan denk ik kan dat zelf met. Dennis Goes, we moeten gaan praten op Ozan. Ozan, heeft die bal in zijn voeten. We moeten hem terug gaan plaatsen. En we gaan kijken waar hij heen kan. En dan wordt er een overtreding gemaakt door Ozan. En dan is het nummer drie dus, die, die dus uh, hinderlijk in de weg loopt. is daar uh, gijs die hem zal dus gaan trappen. Gijs-Jan kan dan meteen naar voren. Ga hem nu inplaatsen. plaatsen. dan op uh, Ozan. Ozan, kan er niet bij komen en dan is het daar uh, Dennis Goes, uh, die in de, in de weg loopt. Maar uh, dat gaat ook niet, dus... Uh, en dan is het uh, toch een uh, Dus... Uh, uh, en dan komt die bal dan bij Rolle Darman. Rolle die zal maar in moeten brengen. Plaatsen dan een krullen erin. Nee, Joost Hofke, Die zit de, Nee, dan verloor, Maar dat is een doelman van Nuwest die die bal kan oppakken en kan dus gaan kijken waar hij met die bal heen kan. En dat is uh, Nuwest die meteen ver en diep trapt naar de voorhoede. En dat betekent dat die wedstrijd afgelopen is. En dan bloemen al verloren heeft met 2-1. I am Zie Muziek van Emily Sandé, R&B-zangeres in een drum-and-bass-achtig jasje en Heaven hoorde je. Drie uit één tussenstand in de Eredivisie, Aldo? Ja, AZ Feyenoord 2-1, De Graafschap, Groningen 2-3, RKZ NEC 2-0 en Excelsior Vertesse is net begonnen om half vijf en staat nog 0 tegen 0.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 Op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de je blijft op En dat over nou, we gaan voor de laatste keer van vandaag naar Cherk de Blauw. De uitslag vanmiddag uh, 2-1 uh, voor, nu West natuurlijk, nu West tegen. Bloemen uitslag 2-1. Ik denk teleurstellend. Nou ja, meestal als je vliest, Cherk, uh, ben, je, ben je teleurgesteld. Maar ja, het is met uh, name een ploegsveld uh, waarvan je helemaal niet hoeft te vliegen, niet mag vliegen. Dus ja, en uh, ja, als je ons als speler nou dan herken je je ploeg niet, uh, veel veel jongens onder hun uh, niveau en kunnen, veel veel ruimtes weggeven, uh, de afspraken niet nakomen, ja. Dan sta je plotseling zomaar uh, halverwege de tweede helft met twee 0 achter. Terwijl je ziet dat je in de eerste helft toch een aantal kansen krijgt. Maar ja, je moet ze wel benutten. Nou, daar vond ik eerst de eerste helft een aantal kansen nog wel uh, nog wel meevallen. En het is, we kwamen wel goed door op die zijkant, alleen ja, die, die voortzetting die was uh, daarna heel matig. Ja, tweede helft krijg je natuurlijk legio uh, kansen, en met name nadat je 2-0 achter stond. Nou, toen gingen we wel voetballen en dan zie je dat, dat we dat best wel aardig kunnen. Ja, alleen uh, ja, die gast hadden natuurlijk het uh, geluk aan zijn, er was wel een hele goede keeper in de goal die overballen uh, eruit hield. De verlaatste nog echt pech natuurlijk, onhaal van Oosland, waar de keeper nog net met zijn handen tegenaan zat. eraan het schot van de lijn. Ja, en Joost had hem aardig dus moeten inschieten. Ah ja, dat was in feite, ja, keeper was al weg en uh, met de een of twee verdedigers voor hem, ja, hij raakte hem wat ongelukkig. Maar ja, dat moet natuurlijk een uh, goal zijn. En dan zie je dat je een verdediger voor inzet. Ja, en het is geen spits. Maar, als je het toch ziet over het algemeen, Dennis Goed, speelt een dijk voor de wedstrijd. Ja, maar ja, kijk, hij is 19 jaar die jongen en hij moet leren in bepaalde situaties waar ook de 2-0 uitkomt om te zeggen van nou, het hoeft even niet mooi, pantoffelen eronder en bal daar die bomen in. Nou ja, dan komt er een misverstand met je keeper, die ook 19 jaar is en daar gebeurt, daar leren ze alleen maar uh, van. Maar ja, het is ongelukkig dat hij daardoor die 2-0 valt. Ja, je hebt nu de eerste nederlaag om je aan je boek te hangen natuurlijk dit seizoen, volgende week. Er uit. Dat wordt een totaal andere wedstrijd. Ja, nou ja, absoluut. Hè. Ik weet niet wat ze vandaag gedaan hebben, maar ja, die, die staan natuurlijk stijf bovenaan. En uh, ja, wij staan in die middenmoot en uh, ja, we zullen het een vrouw, ander vaartje moeten tappen om uh, aan te haken. Maar uh, neem maar voor mij aan dat dat wel voor elkaar komt. Je zag de eerste helft. Ja, merendeel zat onder hun niveau. Dat kunnen we duidelijk stellen, de eerste helft. Ja, absoluut. In Balder zit uh, zeker, maar ook uh, bij Paul Gelies. Alle dingen die worden afgesproken, wat ik net zei. En die werden niet nagekomen, waardoor ja, er zitten toch wel aardige voetballers lopen. Precies wat ze voorspeld had uh, op het middenveld. Ja, en als je die jongens 7, 8 meter ruimte geeft, ja, dan kunnen ze wel voetballen. En waardoor de achterste linie natuurlijk ook in problemen kwam. Dankjewel. Ja, dat was natuurlijk deze week. Ja, vooruit de nieuw wedstrijd. al dus verliest met twee 1. Volgende week uit naar Erkades. Dat is weer om twee uur. En dat is weer een totaal ander gaatje. Tot volgende week. We hebben Welcome to Central Bay. Get fresh, gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Nothing here that my money can't buy Dolce Goosey and Louis V Yak yeah, so big I could live in the sea You for real? You can't see me In these your frames the whole world changed. Mad bitches so much bro Feeling like when I wanna fuck them all Getting mad brain in my very fast car Ferrari V12 Maranello on my arm Ladies can't resist the charm Haters get the ring on the dong And we do this all day Welcome to Sancho Pay oh, much money the Central the check Central Welcome to Central Bay. Oh, yeah. We make money, money we spending, get mad honey, swimming in women, imported linen, Egyptian cotton, the party just started, the party ain't stopping, keep shit poppin', poppin' these bottles, haters keep hatin', fuckin' these models, so much money like we own the lotto, pull up to a club in a white mocielago, you don't make dollars, you don't make sense, you don't make you rich, it don't make shit, shit, we the shit, I mean how much better can it get, Harleys, Maseratis, Galatos, we make too much dough, And we spend it all day Welcome to Sancho Ooh. Bay Too much money to pay ...en Centrope... ...Dietje Antoine, Tima en Kalena... ...en daarvoor de George Michael... ...en Outside... ...en ken jij het verhaal van George Michael van het nummer? Ik weet niet welk nummer je bedoelte... ...Outside, die voor dit nummer hoorde... ...dat is het nummer van George Michael... Oh, ...en George ja? Michael is in uh, 96 of zo is hij opgepakt... ...want hij uh, deed namelijk in een openbare toilet... Um, sexuele seksuele toespelingen tegenover een undercover politieagent nee, joh. in Beverly Hills. Tjonge, en hij is daarvoor opgepakt. En um, Ja, en sindsdien is hij eigenlijk ook uit de kast. ...sinds die tijd dat hij dat heeft gedaan. Maar nu nummer outside, daar heeft hij dus um, eigenlijk antwoord gegeven wat er is gebeurd. Het is wel met een knipoog geschreven. Want in de tekst verklaart hij dat uh, het seksleven achter gesloten deuren behoorlijk saai vindt. Hij wil liever in de open lucht. Hij re refereerde naar een toiletaffaire met de zin... ...I'd service that community, but I already have you see. Zijn het incident bestond uit 80 uur dienstverlening. Dat is dus het verhaal van George Michael en het uh, plaatje Outside. Maar dat is wel een lekker nummer. Zes, een uh, nummer uit 98. Toch geinig dat uh, er bij sommige nummers wel een heel verhaal achter zit. Ja, dat is het leuk altijd hè. Ja. Maar daarom dit er, als je ook die clip ziet, het is een... Uh, je ziet ook wat er zeg maar is gebeurd en je ziet allemaal toiletten draaien en een soort van openbare toilet ja. met allemaal discolampen en dat soort dingen. Moet je maar een kijken op YouTube. Uh, ook? openbare toiletten gesproken. Ja. Uh, ik werk uh, in een feestcafé in Haarlem. Ja. En het stond vrijdag, stond er gewoon iemand in de zaal te pissen. Gewoon. In de zaal? Ja, op de dansvloer. Nee, joh. Ja. <laughs> Waarom dan? Ja, ik weet het niet. Hij, maar uh, hij stond gewoon te pissen. En uh, de wc is om de hoek. Ik denk dat je geen 50 cent wil betalen voor de wc of zo. Wat een idioot. Ja, zeg. maar, die is eruit gezet. Ja, en terecht. En terecht. terecht wat een idioot. Over Haarlem gesproken. Het volgende nummer: Haarlems Beentje. Nieuw album uitgebracht. Afgelopen, afgelopen week een uh, première gehad, een uitreiking van een nieuwe album. Ik heb het over de hype. And it is Do You Know? I Met een half petter zet. van zon, zee, zandvoort en zomerits. Stephanie en zo eindigen we deze Zondag in Kenmerland. Voor deze zondag 25 september 2011 Aldo Moraal dankjewel Rudy Nicola, dankjewel Jack de Blauw dankjewel voor de verslag en Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Uitzending van Zondag in Kenmerland. Heel fijne werkweek en geniet nog eventjes Van de zon het nu het nog kan Nou ja, Het wordt nog lekker weer Misschien dus, ja. ga je wel barbecue vanavond Eet smakelijk, natuurlijk. Wij gaan naar een feestje. Wij gaan naar een feestje. Een vriend van ons is jarig, die wordt uh, 12. Ja. Nee, die wordt uh, 19. En uh, we gaan een klein feestje bouwen. Maar ja, morgen moeten we weer naar school en alles en werken. En dan gaat het weer allemaal beginnen. Fijn weekend!